Lennart Korevits is zanger en tekstschrijver van elektropunkgroep Compact Disc Dummies. Samen met broer Janus won hij in 2012 Humo's Rock Rally. Ze waren toen 19 en 17 jaar oud. Het creatieve lab van Lennart gaat pas open na de middag, maar het kan wel een stuk in de nacht doorgaan. Elk optreden van Compact Disc Dummies is gegarandeerd dansen tot je erbij neervalt. Ik ben Jan Holderbeke en aan mij vertelde Lennart dat de inspiratie voor hun muziek dikwijls gewoon op de fiets komt. Lennart, een um, doorsneedag, wanneer begint u voor u? Ja, een doorsneedag is, is al moeilijk te zijn, omdat alle dagen zien er eigenlijk anders uit um, Ik heb dagen dat het uh, ja, dat, dat, dat, dat heel druk is... En ik heb dagen dat er, dat er heel weinig is en dan kan ik mij daar ook echt uh, mee amuseren. Een ideale dag ziet eruit uh, opstaan rond 9.30 uur, 30, 10 uur, niet te vroeg. En dan uh, wat ik dan graag doe is uh, zo wat wakker worden met, met filmpjes YouTube, van alles afschuim, live optredens van, van in de jaren 70 tot... Uh, filmreviews van, van iemand uh, of tot fails, tot mensen die op het gezicht gaan tot, uh, of ja, tot echt dwaze filmpjes of tot heel coole filmpjes um, En dat is echt het eerste wat je doet op een ja, dag? Ja, meestal wel In bed ook nog hè. Dus, um, dan ontbeten uh, op de gemak koffie zetten en um, ik begin maar Echt heel um, creatief of heel, uh, heel productief. Ja, productief ook te worden. Vanaf elf uur, daarvoor is, is het meer, uh, ja, daarvoor hou ik me echt bezig met, met zo wat dingen opnemen, filmpjes en, uh, of iets lezen of uh, zo'n zo ding. Dat vind ik fijn. Ja, en dan uh, smiddags iets eten dat, dat verschilt ook heel erg. Um, als we moeten optreden, dat zijn allemaal andere dagen ook. He. De dagen dat we optreden, dan zijn ze al van rond de middag op de baan, bijvoorbeeld. Maar de dagen dat ik zelf muziek maak, dan begin ik ja, rond 1 uh, rond uur, 2 uh, uur uh, muziek te maken. En ik probeer ook altijd een moment in te plannen dat ik weet dat ik mijn mails moet doen. En dat is het meest. Intensieve en het meest zware van de dag voor mij. Dat zijn, uh, dat zijn, en ook het, hetgeen dat het minst gelukt altijd. Omdat ik vrij lang aan één mail kan zitten om die af te werken, om niet afgeleid te zijn, om daar een goed antwoord op te vinden. Dat is altijd het zwaarste. Dan Als we moeten spelen, dan, dan, zijn, we, dan zijn we de baan op. en Anders uh, werk ik hier thuis aan, aan mijn projecten. Die, uh, die moeten gebeuren. Dat kan van alles zijn. Dat kan een affiche zijn dat ik moet afwerken. Dat kan muziek zijn dat ik, dat ik moet afwerken en maken. Dan zit ik hier uh, in mijn kotje. Um, of dat kan iets geschreven zijn, uh, een tekst of iets, dat ik moet afwerken. Of interviews. Of... En dan uh, durf ik mij wel een keer verplaatsen naar een koffiebar of ergens. Uh, op mijn gemak. Uh. Is dat dan om te werken? Ja, eigenlijk wel. Ik, ik kan eigenlijk wel goed werken maar met met lawaai of, uh, of babbel rond mij. Ik werk eigenlijk bijna altijd met muziek. ook. Maar hier in het centrum is er ook bijna altijd lawaai. En dat uh, vind ik ook wel fijn. Ik heb dat wel graag. En zelfs in een koffiebar kan ik eigenlijk tot rust komen door gewoon mensen rond mij te horen praten. Ik kan heel goed veel doen en heel goed niets doen. Die, uh, dat dubbel ik wel nodig. Want ik verveel mij ook te vlug in een bepaalde structuur. Die zegt, ik ben zeer graag kalm en rustig. Een optreden is niet bepaald kalm en rustig. Nee, nee, zeker niet. De keer dat ik op het podium sta, is dat, is dat echt een, een metamorfose. Uh, maar die wordt eigenlijk puur geleid door de muziek. Dus dat is echt gewoon de muziek die ervoor zorgt dat ik die, uh, dat, ik die, ja, dat ik die energie krijg. Ik weet ook dat mensen dat verwachten. Ik verwacht dat ook van mezelf. Om dat ook te trainen en, en, uh, begin mij daar ook meer en meer op voor te breiden. Vroeger was dat in het begin, ik spreek over drie, vier jaar geleden, zo vroeger is dat niet, maar vier jaar geleden was dat echt gewoon zo, kom het podium op, bahf, en doe doet dat en dan word je de volgende dag wakker en je is stijf en dan uh, begin je zo aan na te denken van, hmm, misschien zijn er wel manieren om jezelf te trainen of om jezelf op te warmen en daar begin ik nu meer en meer een beetje uh, naar op zoek te gaan. Omdat ik ook ja, ik begin ook vrijer en vrijer te bewegen op het podium en, en uh, alles begint ook strakker te zitten. Dus dan verwachten van uw lijf ook dat op punt staat. Als al de rest op punt staat, moet je van uzelf. en uw lichaam verwachten dat ook uh, op punt staat. Dus probeer ook niet te drinken de dag ervoor of uh, de dag zelf sowieso al niet omdat ik weet dat ik daar ook aan ben en voor mijn stem en zo. Dus um, zo koffie en zo, dat laat ik dan ook. Maar die podiumact zijn die voorbereid? Is dat een soort creativiteit dat je vooraf moet uh, plannen? Of komt het ter plekke tot stand? Um, pff, eigenlijk repeteren bijvoorbeeld, dat doen wij zo weinig mogelijk. Eigenlijk repeteren wij vooral als we iets nieuws moeten creëren. Of als we een maand niet gespeeld hebben en we moeten een optreden doen, dan zouden we wel een keer repeteren. Maar het is niet dat wij God de dagen echt zitten, omdat we voelen dat de beste repetities zijn de optredens voor ons. Dat is iets dat groeit. En ook het lichamelijke, dat zijn allemaal dingen die groeien naarmate dat je optredens doet. Uh, zelfs ook licht en, en geluid. Uh, we proberen ook alles zelf te doen qua uh, opbouw en, en ja, op podiumopstelling. We werken eigenlijk... Alle, aan alles zelf, zowel licht als geluid, als uh, decor. Allee, decor is dan nog een groot woord, maar wel. Ja. we gaan nooit voor, het, uh, voor de gewone kruistatieven gaan. Dus we zijn er altijd wel mee bezig. Maar dat zijn ook maar dingen die beginnen te leven of, of beginnen te, uh, ja, te veranderen of beginnen ja, iets te worden, een keer dat er publiek uh, kan naar kijken. En dat is, wel, uh, dat is eigenlijk met kunst ook zo. Hè. Kunst begint pas te leven als er, als er een publiek voor is. Hè. Dus, ik denk dat dat met live, met muziek en met repetities net hetzelfde is. De teksten, hoe kom je daartoe? Schrijf je die alleen of samen met je broer, of hoe gaat dat? Nee, teksten zijn eigenlijk nooit samen met mijn broer. Dat is echt een, een onderdeel van de muziek waar hij hem totaal niet mee bezig houdt. Misschien als hij een raar woord hoort of zo, dat hij soms een keer opkijkt van, zingt hij nu? Wel, als ik teksten vergeet op podium, dan kan hij daar wel vrij streng strengen zijn. Terecht ook. <lacht> uh, gebeurt dat ik Ja, dat, dat gebeurt wel. De laatste tijd, zo teksten dat je al veel lang zingt, die dan plots, uh, ja, die er dan plots uitgeletten. En uh, ja, dat is, dat is zoiets raar. En dan moet je soms naar het publiek kijken en dan kennen die soms uh, de teksten beter dan jezelf. Moeten je... zij het dan weer op gang trekken? Ja, een beetje wel. Dan, dan doe ik zo uh, de truc van... Zing maar mee, maar dan is het eigenlijk van... Ik ga even luisteren, want <laughs> ik weet niet meer wat dat juist was. Uh, uh, dus daar kan hij wel streng in zijn. Maar voor de rest zijn de teksten eigenlijk van mezelf. En uh, ik, pff, ik schrijf die door te lezen, door films te kijken, door boeken te lezen en dan uh, Engelstalige boeken, dan iets op te vangen waarvan ik denk, ah, dat is cool. Ook soms door gewoon door, door teksten van artiesten dat ik wijs vind, zo ja, op de vinylplaat gewoon wat mee te lezen. En, en soms dan denk ik, kijk hey, dat is eigenlijk wel toffe vond. Je schrijft de gewoon? Nee, nee, totaal niet, maar er zijn bepaalde... Elke artiest heeft andere mechanismen om... om uh, om met tekst om te gaan. Een uh, David Byrne bijvoorbeeld, die is dan interessant, omdat hij, omdat hij over heel banale dingen interessante teksten kan maken. En dan zijn het niet zo bepaald woorden of zo, maar wel gewoon manieren van schrijven. En soms ook films, gewoon zinnen die worden gezegd in films, dat ik denk van, uh, dat is eigenlijk wel tof gezegd. Of, uh, maar het meeste... ...wordt eigenlijk gebaseerd op klankkleur. Dus dat ding dat ik nu zeg, dat zijn meer onbe, onbewuste inspiratiebron. Het is niet dat ik nu ga zeggen, ik heb tekst nodig, oké, okay, waar ga ik hier? Maar het is sowieso wel een soort collage dat je maakt van dingen dat je opvangt, van dingen dat je leest, dingen dat je hoort. Um, maar het meeste is, ja, je hebt je melodielijn en die moet ingevuld worden. En dat wordt meestal gebaseerd op klankkleur. Dus ik begin gewoon ter plekke woorden te verzinnen, woorden te... Ja, eigenlijk een fake Engels op een melodielijn begin ik dan zo aan. En dan beginnen die woorden in te vullen. En sommige woorden hebben een bepaalde ritmiek die heel goed past bij het nummer. En dan probeer je daarin dingen in te passen of te doen. Ik vind dat nog altijd het moeilijkste van, de, van het proces, de teksten. Maar ik heb nu ook al gemerkt hoe, uh, hoe spontaner dat ik ermee omspring, hoe fijner dat ze soms of hoe, hoe echter dan ze worden en hoe, hoe minder ge, gemaakt of gekunsteld. En uh, ja, dat is wel zo'n zoektocht dat ik nu aan, aan het doorgaan ben. Eigenlijk. Maar dus, je start niet met een onderwerp zoals een naïef iemand als ik zou kunnen denken. Ik heb wel altijd beelden, vooral in mijn hoofd. Ik heb altijd voor alles, voor videoclips, want ik maak ook veel clips zelf en de artwork ook altijd, um, er zijn altijd beelden in mijn hoofd. Dat komt uit dromen of uit ja, collages, inderdaad, van, van overal. Het is geen toeval dat je beeldende kunsten gestudeerd hebt. Ja, nee, dat is, is wel een, een belangrijke invloed in, in de muziek. Omdat voor mij was altijd het idee van: ja, het gemaakt muziek, maar het, al die kansen die erbij komen om clips, om um, artwork, om. Ja, ding te maken en dat heeft mij altijd zo bezighouden dat ik, het, dat, ik dat soms even fijn vind als het uitbrengen van de muziek is gewoon alles wat erbij komt kijken en om dat zo artistiek mogelijk in te vullen heb je ooit schrik van het wit blad figuurlijk uh, dat de creativiteit niet komt bedoel ik nee omdat ik ook mij niet ik zit nog niet in het stadium dat ik mezelf opleg wanneer dat ik muziek moest schrijven dus ik zit nog niet omdat ook zo Allee, voorlopig is het ook druk ik weet ook dat dat in periodes gaat. Um, dus nu is het meer... Oké, okay, welke momenten heb ik de tijd om muziek te schrijven? En bij muziek vertrek ik altijd vanuit ja, schrijven. En er zijn altijd dagen dat je voelt... Pff, van dagelijk het echt niet. en dan is het, het is echt kak en het komt er niet uit. Maar um, soms is het al leuk om te blijven proberen... Totdat er toch iets uitkomt. Dan de dag erna de misschien iets van... ja. En nu een hele dag wegverkwist. Eh, maar echt een leeg blad dan nooit. Omdat ik dan mij ook wel verleg op andere takken. Uh, dan hou ik mij bezig met tekenen of, uh, of iets anders. Uh, die dan op die, die moment misschien beter gaan. Uh, en er zijn altijd wel genoeg dingen om, uh, ja, om aan te werken of om aan te sleutelen. Ook niet creatieve dingen om mij dan even op te baseren. Uh, maar ik heb nog nooit angst gehad voor, uh, voor het wit blad. Ik heb mij ook nog nooit... Echt verveeld in mijn leven. Ik wil ook altijd beter doen dan hetgene dat ik ervoor heb gedaan. En uh, ja, dat is meestal uh, niet door te zeggen van... Oké, okay, nu moet dat er komen, dat dat dan komt. Bij mij is het, ik zit op de fiets en plotseling krijg ik een melodie in mijn hoofd. En dan is het zo vlug mogelijk naar huis fietsen. Of op de fiets dat inzingen en dan zo dat mogelijk uitwerken. Dat zijn zo de toffe momenten dat gewoon... Ja, inspiratie flesjes krijgt en plotseling met een melodie zit of een ding. Uh, maar ik zit nog niet in het stadium, lijkt nu niet die cave, die zegt van oké, okay, 7 uur s ochtends tot 9 uur s avonds, uh, constant werken en dan rust. Ik zit eerder nog in uh, ja, wanneer dat ik het voel of wanneer dat ik zin heb. Is dat geen ongelofelijke luxe dat je jezelf nooit een deadline moet opleggen? Ik leg mezelf constant deadlines op. Oh, oh. Ja, constant. Want er zijn ook er zijn ook constant deadlines. En ik werk ook best onder deadlines. Maar dan nog zoek ik daarbinnen die vrijheid. Uh, en heb ik nooit echt schrik gehad dat er niets ging uitkomen. Moesten mij nu morgen zeggen van... Je moet iets... Misschien ben ik dan ook wat positief instaat Moest Moesten mij vragen... tegen morgen moeten uh, een opera schrijven en Dan zou ik iets zeggen van... Oké, okay, ik ga ervoor. Ik begin eraan. Dus dat is misschien ook een soort optimisme. Van... Uh, er komt wel iets uit en het komt wel goed. En tegen die deadline, oké, okay, er zal iets zijn. En dan begin ik, garantie, begin ik dan te laten eraan. Uh, maar uh, om de een of andere miraculeuze reden, komt er dan toch iets uit of uh, ja, wordt het dan toch iets? Wanneer voel je je het minst creatief? Um, als ik echt een... Um een heel zware dag heb gehad bijvoorbeeld en ik moet echt veel doen ja dan kom ik thuis en dan kan er soms gewoon niets meer uitkomen als ik me echt goed voel dan uh, dan ben ik er beter in om, om veel te doen en veel te bedenken en al het liefst zoveel mogelijk tegelijk en dan uh, ben ik er beter in dan dat, ik mij, dan dat ik mij slecht voel dan heb ik het echt moeilijk om om, om veel te creëren ik heb het zelfs makkelijker om, om over dingen te schrijven uh, waarvan dat op het eerst zegt maar je zo zwaar of zo diep of zo... Als ik mij goed voel, dan kan ik vrij gemakkelijk over, uh, over zo'n ding schrijven. Omdat ik dan ja, het gaat soms over donkerte ja, en dood en zo. Vaak, he? heel vaak zelfs. En dat is meestal op de manier dat ik, dat, ik dat ik ermee kan omgaan dat ik dan over zoiets schrijf um, om de een of andere reden. En ik heb dan ook nooit het gevoel dat ik, over, dat ik zomaar iets aan het doen ben. Dan kan ik daar eens wat van mij afzetten. En dan kan ik ook in dialoog gaan met mezelf en mezelf een beetje uitdagen. Um, heb je trucs, je zei daarnet, he, want soms blokkeer ik, um, heb je dan trucs zoals sporten of mediteren begot? Nee, ik probeer te sporten. Ik probeer zo af en toe te lopen. Maar dat hou ik enkel met muziek. Zonder muziek dan zou ik geen 100 meter kunnen lopen, sowieso niet. Dus dat is ook dan een moment om wat nieuwe muziek te beluisteren. Of wat muziek van onszelf dat we hebben gemaakt. Om, ja, ik luister heel veel naar eigen muziek gewoon om, om te horen wat we moeten verbeteren. En dat zijn dan ideale momenten. Dus ik probeer daar wel echt aan te werken. Maar het is, allee, dat ligt soms ook echt super lang stil. Dus dat is, is geen makkelijke, geen makkelijke opdracht van mij. Maar uh, ik merk wel voor mezelf de dingen die mij tot rust brengen. En die mij lekker. Uh, ja, geen nieuws chatten, zo uh, social media, zo wat proberen weg te laten. Dat zijn zo dingen waarvan dat ik rust kan krijgen, waarvan dat ik dan nieuwe energie... En dagen waarop het er niets gepland staat is, zijn ook soms moeilijk. Ik kan dan liever toewerken naar, oké, okay, om drie uur heb je een afspraak met iemand daar. Ook al is dat het enige vandaag, dan kan ik mijn dag daar een beetje rond baseren. En dat is wel, dat is een ding die mij rust en die mij... Uh, een beetje zekerheid brengen. omdat ik, ja, ik ben echt een chaotisch persoon. Maar echt, eh, tot op het eh, moeilijke af voor mensen rond mij, denk ik. Deze afspraak hier is nogthans zeer mooi verlopen, vlekkeloos. Ja, ja. Dat is niet je gewoonte. Uh, jawel. Als... Nee, eigenlijk niet. Hè. Het gebeurt vaak uh, ja, dat er dan iets. Uh, ja, dat er dan net ervoor iets tussenkomt. Je zei daar straks, als ik het moeilijk heb, dan blijf ik ook weg van sociale media. Kan jij je dat permitteren? Jong iemand met jong publiek enzovoort. Je moet toch permanent aanwezig zijn? Ja, ik ben wel... Er zijn ook verschillende soorten. Like Instagram of zo, dat kan, daar kan ik blijven doorscrollen. Omdat dat... Dat zijn altijd luchtige dingen die daarop komen. Dat zijn altijd... Uh, ja, triviale dingen ook. En, en dat maakt ook niet zoveel uit. Dat zijn foto's, dat zijn beelden. Ik kan daar eigenlijk blijven doorscrollen. Maar zo Facebook, dat zegt, dat, dat begint soms een heel druk iets te worden. En dan, er zijn dingen dat ik moet posten bijvoorbeeld. Hey, je moet dat andere onderhouden ook, postjes doen op, op verschillende soorten. En dat is ook allemaal ik die dat doe. En daar heb ik minder een probleem mee, omdat ik daar, eh, ja, dan doe je gewoon dat. En dan kijk je wat zijn de reacties en probeer dan gewoon niet te veel op de andere, andere kanalen eh, te zetten Of niet te veel... Dan te lezen en te doen. En, en, uh, dus ik heb al een beetje een systeem ontwikkeld van oké, okay, die ding kan ik wel aan en die ding, daar moet ik nu even van, uh, van weg blijven. Hoe neem je moeilijke beslissingen? Um, ik leer um, we zitten maar altijd een heel team rondom ons. Het je manager, het de je baas van het label, het Luidsman, het Lichtman, het je broer, het je lief, je zoveel mensen die allemaal ja, voor je muziek, eigenlijk vertrekt vanuit je muziek, en die mensen die zijn allemaal, die werken daarvoor, maar die kunnen ook sommige dingen beter dan hij. waarom dat ze ook in je team hebt. Um, maar ik heb geleerd dat ik toch vaak moet vertrouwen op mijn. Uh, Gut feeling, alleen mijn, mijn gevoel. En dat dat heel vaak uh, juist uitdraait. Als ik mij bij iets echt niet goed voel, dan is het ook beter dat ik zeg van... Nee, we doen dat niet. Stel dat je één ding zou mogen veranderen aan jezelf, wat zou dat zijn? Oeh, ja, veel, <laughs> Where to begin? Uh, Denk. Wat mij het meest stoort... Is of waar ik het meest moeite mee heb, zijn de dingen waarvan ik zie dat andere mensen moeite mee hebben. In mij. Versta je? Dus soms kan ik zien aan iemand die het echt lastig heeft met mij als ik dingen verheet, als ik, als ik ding kwijt raak, als ik geen structuur heb. En dan voel ik mij ook echt zo, like, een zesjarige die... Op dat vlak is er voor mij ook nog niet zoveel veranderd. Ik raak nog altijd mijn schoen kwijt op... Op een feest of mijn agenda ligt nog altijd overhoop en dan vergeet ik afspraak met een tandarts of... Dus moest er één iets zijn dat kon veranderen, dat was het wel dat en dan. Dat zou mij al heel veel verder brengen. Maar dat zou mij misschien ook niet maken tot wie dat ik ben. Um, alhoewel, dat is misschien een slechte excuus. Het is ook iets waaraan ik werk, maar het is ook heel moeilijk. Het is een heel lang en moeilijk proces. We gaan aan het einde van de dag toe. Wat is het laatste wat je doet, voor je gaat slapen? Het um, liefst van al kijk ik nog naar uh, een film of een stuk van een film. Um, Soms ook verschillende dingen tegelijk. Een film opzetten of een, een, een serie opzetten. En dan zo nog wat door boeken bladeren en, en nog, wat, ja, nog wat beelden innemen. Zo, ja, ik kan echt genieten van, van, van een film. Dat maakt niet uit, dat mag van de jaren veertig. Dat mogen horrorfilms zijn. Dat is echt dat is het liefste wat ik doe. Een beetje zoals je de dag begint. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk, wel. eigenlijk zijn veel dingen die ik s'avonds doe, of dat veel mensen s'avonds doen, zijn dingen waarmee ik ook graag een dag begin. Ik ben echt niemand die zo uit zijn bed springt. Yes! Allee, wel Als het moet, dan, dan gaat dat wel. En dan, als er een belangrijke dag is om een clip te draaien of zo, dan, dan wel. Maar het liefst dan, ja, dan, is dat inderdaad zo een boog die dat maakt en niet dan weer opnieuw, opnieuw zo begint. Um, wat doe ik nog s'avonds? Ik kan er ook wel van genieten als ik muziek heb gemaakt, tot laat bijvoorbeeld, tot twaalf tot, uh, tot uur s'avonds muziek, of tot één uur s'avonds muziek heb gemaakt en dan gewoon nog even op café te gaan en daar even nog um, alles los te laten. Ik ben het gelukkigst als ik, uh, en dat is ook bewezen dat dat zo is, als ik iets creatiefs nog heb gedaan s'avonds of muziek heb gemaakt en dan... Um, ja, dan kan ik zo wat ontladen en dan ga ik nog gaan feesten of dan bekijk ik nog een film. Um, dat zijn zo wat leuke dingen om, uh, om alles even los te laten. Je bent nu 24. Ja. Heb jij een levensmotto? Nee. Een levensmotto is, is, is moeilijk, omdat dan moet je precies je, je levensdoel in één zin verwoorden dus dat is al redelijk onbegonnen werk. Uh, maar ik heb me wel voorgenomen om mezelf altijd uit te dagen. En nooit tevreden te zijn met... Ja, not, do not take anything for granted. Dat is, zo een, uh, dat is wel ergens een motto. En dat vind ik wel een belangrijke. Dat is gewoon om... om ja... Dat, dat kan op veel dingen slaan. Dat gaat over, over bepaalde dingen waar dat je staat. Om soms te zeggen... van ja, t, allee, Je staat hier niet zomaar waar dat je staat. Maar ook om daar niet genoeg mee te nemen. Om ook verder te gaan. Maar ook om soms stil te staan bij stomme dingen. Water dat uit de kraan komt, bijvoorbeeld. Dat zijn zo andere dingen. Do not take anything for granted. Dat zijn allemaal dingen waarvan je moet denken van... Oké, okay, waarom heb ik dat? Waarom heeft iemand anders dat niet? En, en zo onderzoeken van, van waar komt het dat ik dat, dat, ik dat hier nu krijg of dat ik dat niet krijg. En uh, als er dan een motto is, dan is dat wel iets. Renat uh, Korovic, bedankt. Graag gedaan. De blik in Leonard's platenkast leverde ons dit lijstje op om onze montage te stofferen. Safari Beach van Goose. Girls Keep Drinking van de Compact Disc Dummies zelf. Once in a Lifetime van de Talking Heads. Rolling and Scratching van Mostertleverancier Daft Punk. Get Nauseous van LCD Sound System. Wat jazz hip-hop of hip-hop jazz uit Untitled and Mastered van Kendrick Lamar. En wat je nu zou horen, mocht ik zwijgen, is opnieuw compact disc dummies met de railing. Volgende week laten we Peter Vinken op u los. Workaholic en brulboei. Zijn bedrijf Vinken V was in 2017 onderneming van het jaar. Fast Seatbelts. Ik lees u graag op jan.holderbeke.at.vrt.be, op Facebook of op Twitter.